7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Minister Blok begeeft zich vandaag in het Hol van de Leeuw. Hij gaat op bezoek in het Kremlin in Moskou. En er zijn geen strafbare fouten gemaakt tijdens F-16 missies tegen IS. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Seijs. Nederlandse militairen zijn bij de missie tegen islamitische staat in Syrië en Irak niet buiten hun boekje gegaan. Dat schrijft minister Bijleveld volgens het AD later vandaag aan de Tweede Kamer. Nederland deed tussen 2014 en 2016 met F-16's mee aan de internationale missie tegen IS. Er werden ruim 1800 keer wapens ingezet waarbij een onbekend aantal mensen om het leven kwam. In vier gevallen zag het OM aanleiding voor een feitenonderzoek, maar dat leidde niet tot een strafrechtelijk onderzoek. President Trump heeft nog geen besluit genomen over een eventuele aanval op Syrië, zegt het Witte Huis. Trump heeft contact met de Franse president Macron en heeft ook overlegd met de Britse premier May. Macron en May zijn het erover eens dat ze een gezamenlijk antwoord moeten hebben op het vermoedelijke gebruik van chemische wapens door de Syrische president Assad. Afgelopen weekend was er een aanval in Douma en daarbij zouden 75 doden zijn gevallen. De toegangswegen tot de Oostvaardersplassen in Flevoland... zijn met betonblokken afgesloten. Staatsbosbeheer wil zo actievoerders tegenhouden. Volgens de gemeente Almere hebben actievoerders een oproep gedaan... om met trailers naar het natuurgebied te komen om dieren weg te halen. De afgelopen maanden is er veel protest tegen het beleid van staatsbosbeheer... in de Oostvaardersplassen. Dierenactivisten vinden dat de dieren in koude tijden moeten worden bijgevoerd. En uiteindelijk gebeurde dat ook, maar toch gingen veel dieren dood. Nederlandse bedrijven verkopen fors meer aan het buitenland. De export steeg vorig jaar met 10 tot ruim 460 miljard euro. Dat meldt het CBS. De uitvoer naar landen buiten de Europese Unie steeg relatief het hardst... naar Zuid-Korea zelfs met meer dan de helft. Het gaat dan bijvoorbeeld om chipmachines. Maar de meeste export blijft nog altijd binnen de EU. In absolute be bedragen was de exportgroei naar Duitsland het grootst. Er werd voor 9 miljard euro meer verkocht aan klanten in Duitsland. Er zijn waardevolle metalen ontdekt in de zeebodem in de Stille Oceaan. Japanse onderzoekers zeggen dat er meer dan 16 miljoen ton erts in de modder zit... rond het koraaleiland Minamitorishima, ruim duizend kilometer ten oosten van Japan. De erts zou gebruikt kunnen worden voor mobieltjes, elektrische voertuigen en kernreactoren. De onderzoekers zeggen ook dat ze een manier hebben gevonden om de zeldzame ertsen uit de modder te halen. En de World Press-foto van het jaar gaat naar de Venezolaanse fotograaf Ronaldo Schmid. Hij krijgt de prijs voor zijn foto van een gemaskerde demonstrant... die brandend door de straten van Caracas rent. De jury noemt het een klassieke foto met een enorme energie en dynamiek. De fotograaf maakte zijn winnende foto vorig jaar... bij een protest in de Venezolaanse hoofdstad. De World Press-foto werd uitgereikt in Amsterdam. En in andere categorieën wonnen de Nederlandse fotografen... Carla Kogelman en Kadir van Lohuizen de eerste prijs. Het weer tot slot, het is bewolkt en er is kans op mist. In de middag vooral in het zuidwesten ruimte voor wat zon. In het noordoosten kans op regen. En het wordt 14 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Nog altijd uh, hindert de mist het verkeer op veel plaatsen in het land. Met uitzondering van het noordoosten en zuidwesten. Op de A9 veel vertraging door een ongeluk. Vanuit Alkmaar naar Amstelveen is dat. Het ongeluk is per knooppunt in de Raasdorp. Drie rijstroken zijn dicht. file vanaf Beverwijk Oost, 11 kilometer. De vertraging is bijna een uur. Verkeer kan omrijden via de A8 en de A10. Beter nieuws komt er van de A12, die is weer vrij naar Den Haag bij Prins Klausplein. File, Vielen op, staat er nog wel tussen Zoetermeer en Nooddorp 6 kilometer. Rolcontainers, steekwagens, stapelbakken, stellingen, alles voor uw magazijn en bedrijfslogistiek vindt u op kruisinga.nl Nieuw, gebruikt of huren. Het is allemaal mogelijk. Kruisinga.nl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 Zes minuten over zeven is het. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, is vandaag in Moskou. Hij ontmoet daar zijn ambtsgenoot Lavrov. Blok gaat het gesprek met Rusland aan... juist nu de relatie tussen Moskou en het Westen een dieptepunt heeft bereikt. Het is de eerste Westerse minister... die in Rusland is sinds de spanningen rond de situatie in Syrië... hoog zijn opgelopen. Maar dat is niet het enige dat Blok wil bespreken. Er is ongelooflijk veel wat nu speelt in de wereld, in de relatie tussen Nederland en Rusland. En het is van groot belang dat ik daarover gewoon een open gesprek kan hebben met Lavrov om de, onze zorgen te benoemen. Denk aan de MH17, denk aan de situatie in Syrië, maar ook daar waar we wel met elkaar samen kunnen werken, ook die routes te vinden en open te houden. Denkt u dat er een zinnig en open gesprek mogelijk is überhaupt over MH17 bijvoorbeeld? Dat moet altijd de inzet zijn van de Nederlandse minister. Ik moet op Komen voor alle belangen waar Nederland en Nederlanders mee te maken hebben. De vervolging van de daders van de MH17 staat echt bovenaan de agenda van het kabinet. Dus dan is het ook logisch dat ik dat ga bespreken met Rusland. En wat wilt u van ze horen? We hebben in de VN-veiligheidsraad met alle leden afgesproken dat alle landen meewerken aan, aan de vervolging. Dus ik wil nog een keer benadrukken bij de, mijn Russische collega dat van groot belang is dat alle landen, ook Rusland, meewerken aan die vervolging. Minister Blok was dat van Buitenlandse Zaken dus. In gesprek met Jeroen van Dommelen. Nu contact met onze correspondent in Moskou, David-Jan Godfar. David-Jan, hoe wordt de minister ontvangen in Rusland? Ja, je hoort het al, hij gaat uh, op bezoek bij zijn uh, collega Lavrov. Het is een, een werkbezoek, dus dat gaat niet met allerlei toeters en bellen uh, gepaard. Maar dat komt natuurlijk wel op een heel belangrijk moment... Hè, met de dreiging van, uh, van Amerikaanse raketaanval op Syrië... die, uh, die boven de markt uh, hangt. En uh, dat is dan weer een vergelding voor een gifgasaanval op de plaats Douma... die de Amerikanen, de strijdkrachten van de Syrische president Assad verwijten. En dat is een belangrijke bondgenoot van Rusland. Ja, en je moet je in het algemeen niet onder... Moet je, je, je moet niet onderschat hoe groot de spanningen tussen Rusland en het Westen op dit moment zijn. Dus het is inderdaad een heel belangrijk moment. We hebben net de agendapunten van Blok gehoord die die wil bespreken. Maar ja, Rusland zal daar ook wel wat tegenover zetten. Wat, wat hebben zij op het lijstje? Uh, dat is niet helemaal duidelijk, want uh, de agenda vermeldt alleen uh, bilaterale onderwerpen en, uh, en ook economische onderwerpen. Maar ja, uh, Blok noemde het al, voor Nederland is natuurlijk die MH17 ongelooflijk belangrijk. En Nederland dat uh, de Russen verwijt dat ze het onderzoek naar de toedracht alleen maar in de wielen rijden. De Russen die op hun beurt zeggen dat dat onderzoek in Nederland bevooroordeeld is maar op is gericht om de schuld in de schoenen van, van, van Rusland. Dus ja, verder willen allebei de partijen, en daar doelde Blok ook wel op... ook wel praten over dingen die wel gewoon doorgaan. En Nederlandse bedrijven zijn nog steeds uh, behoorlijk actief op de Russische markt. Nederland is een van de belangrijkste investeerders. En laten we de, de Russische gasleveranties ook niet vergeten... die ook voor Nederland belangrijker worden... naarmate Nederland zelf minder gas produceert. Ja, en dan zijn er natuurlijk al die internationale onderwerpen al... Uh, uh, waar Blok het ook over had, de Amerikaanse aanval op, op Syrië die aanstaande kan zijn. De zaak Skripal, die uh, aanslag met zenuwgas op een Russische expion in, uh, in, in Engeland. Uh, de sancties, zowel die van de EU, de Russische tegensancties, situatie in Oekraïne. Kortom, er is genoeg om over te praten. Ja, weet je hoeveel tijd er voor dat gesprek staat? Want als je dit allemaal moet bespreken, mag je wel een hele dag uh, uittrekken? Ja, een uurtje. Hè. Ja. Dus ze zullen het uh, heel kort moeten doen. Dit, dit soort gesprekken lopen over het algemeen wel uit. Uh, en uh, ja, omdat, juist omdat blok uh, de eerste westerse vertegenwoordiger is... of het vertegenwoordiger van de Nederlandse uh, westerse regering... Uh, zal Lavrov daar toch ook wel uh, belang aan hechten. Ook al omdat Nederland een behoorlijk belangrijke speler in de Europese Unie is. Ja. Hoe is de opstelling in het algemeen van Lavrov nu uh, op dit moment... ook rond die kwestie Syrië? Ja, niet anders dan die van het Kremlin en de Russische regering in het algemeen... die het Westen en dus ook Nederland verwijten... dat met name de Verenigde Staten en Engeland er alles aan, aan doen... om de relatie met Rusland te verslechteren. En wat Rusland betreft zit, zit Moskou niet achter de aanval op Skripal... is die gifgasaanval in Syrië niet door Assad uitgevoerd. En Volgens Rusland zijn dat echt voor opgezette gebeurtenissen... door westerse inlichtingendiensten bijvoorbeeld... om Rusland in de hoek te zetten... Ja, zou Blok echt helemaal het verschil kunnen maken, of is hij daarvoor weer een te kleine speler? Nou ja, ik zei het al, het kan natuurlijk geen kwaad... dat er op dit momen, juist op dit moment een vertegenwoordiger van een westerse regering komt. En die rol die Nederland in de Europese Unie speelt, is ook belangrijk. Dus je kunt het niet afdoen als volkomen onbelangrijk... maar om echt iets te veranderen, ja, heb je toch echt wel zwaarder geschud nodig. He, dan gaat het om landen als Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië... of zelfs de Verenigde Staten zelf. Uh, nou staat er een bezoek van de Franse president Macron op het programma voor mei... En uh, Poetin uh, en, en Trump die hebben ook een vaag plan voor een on, uh, ontmoeting. Maar alles hangt af van de, van de komende dagen of er een Amerikaanse aanval op Syrië komt. Eventueel met de steun van de Fransen en de Britten. En wat daarvan de gevolgen zullen zijn. David-Jan Godfraag was dat onze correspondent in Moskou. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Het was gisteren internationale dag van de ruimtevaart... en daarom was André Kuipers te gast bij Pauw. Met ondernemers als Elon Musk en Richard Branson... krijgen commerciële partijen nu een grotere rol in de ruimte. En dat is juist ook de bedoeling, zei Kuipers. En bedrijven doen het efficiënter en beter, competitie. En dus dat is zoals het uh, hoort. Net zoals met schepen, vliegtuigen. Uh, dat was vroeger allemaal voor een paar pioniers. En dan wordt het vaak uh, militair, uh, transport en uiteindelijk ook toerisme. En zo zal het met de ruimtevaart ook gaan. In Nieuwsuur werd geschakeld met de Westergasfabriek in Amsterdam. Daar maakte prins Constantijn de winnaar van de World Press Photo bekend. De winnaar van de World Press Photo of the Year is... Nou, wat denk je... Ronaldo Chemiet. We hadden vanochtend al in het nieuws gehoord, maar ja, dit was gisteravond. Ronaldo Chemiet, zo heet hij, won de fotoprijs Twan Huis. Die sprak daarna met juryvoorzitter Magdalena Herrera. Waarom you je deze one? Het is een persoonlijk drama in een dramatische situatie, een dramatische event. Het is een impactvol, visuele, compelling foto. Foto uit Venezuela van een brandende demonstrant. Volgens haar een persoonlijk drama in een dramatische situatie. En bij het, met het oog op morgen ging het over de Italiaanse componist Monteverdi. Die schreef bijzondere opera's, maar die zijn lang niet allemaal bewaard gebleven. Tot groot verdriet van muzikus en liefhebber Krijn Koetsveld zes of zeven opera's die hij ook geschreven heeft... maar die niet gedrukt werden, die in mantua zijn blijven liggen... die zijn volgens door de Habsburgers zijn ze maar aangestoken... en ze bleken goed te branden. Want oh. we hebben er geen snippen meer van teruggevonden. Nou, er we zijn wel een paar hele mooie opera's van Monteverdi ja, overgebleven. Drie maar helaas. Orfeo... Il Retorno Dolisse in Patria en Popea. Uh, ja. Maar goed, die zijn dan ook schitterend. Ja, die zijn maar prachtig. Maar het idee dat er maar nog veel meer zes. waren... Ja, natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. kan ik. niet slapen. Ja, nee dat, nee, dat begrijp ik wel. Dat was gisteravond op Radio NTV. Dat zijn hier wat onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. De door president Trump ontslagen FBI-baas James Comey... brengt volgende week zijn memoires uit. En in aanloop naar de verschijning van het boek... is een groep republikeinen een online campagne begonnen... om president Trump te beschermen en Comey in discrediet te brengen. Lying Comey wordt hij op een speciale website genoemd, meldt de BBC. En de Washington Post heeft al delen van het boek van Comey ingezien. Volgens de krant beschrijft Comey president Trump als een maffiabaas. De baas heeft complete controle, schrijft Comey over Trump. De van van trouw, het wij tegen zij wereldbeeld, het liegen over alle zaken, groot en klein, als gevolg van een loyaliteitscode die de organisatie boven alle moraal en waarheid stelt, schrijft Komi dus in zijn memoires. De islamitische terreurbeweging Boko Haram heeft sinds 2013 meer dan duizend kinderen ontvoerd in het noordoosten van Nigeria. Dat blijkt uit cijfers van UNICEF, waar onder andere de Telegraph over schrijft. De terreurgroep ontvoert kinderen met als hoofddoel om angst te zaaien en te laten zien hoe machtig de organisatie is, stelt UNICEF. Er worden ook nog altijd kinderen vastgehouden. In totaal zijn er meer dan 1.000 ontvoeringszaken bekend bij UNICEF. Bijna 2300 leraren zouden al zijn gedood. En 1400 scholen verwoest door Boko Haram. De BBC heeft mijn leven verwoest. Die uitspraak van Sir Cliff Richards staat groot op veel voorpagina's van de Britse kranten. De zanger is een rechtszaak tegen de Britse publieke omroep begonnen. Omdat de BBC een inval van de politie in zijn huis in 2014 destijds live uitzond. De zanger werd beschuldigd van kindermisbruik. Maar later bleken die aantijgingen onterecht. Gisteren was de eerste dag van het proces. Volgens Sir Cliff Richards was de live uitzending destijds een zeer ernstige inbreuk op zijn privacy en hij eist dan ook een substantiële schadevergoeding. En op Puerto Rico hebben bijna een miljoen mensen uren zonder stroom gezeten. De oorzaak? Een omgevallen boom. De boom viel op een van de belangrijkste elektriciteitskabels... richting hoofdstad San Juan, meldt CNN. Het internationale vliegveld, de metro en het grootste winkelcentrum van het eiland... kwamen zonder stroom te zitten. Maar intussen heeft het grootste deel van de hoofdstad weer stroom. Het energienetwerk op Puerto Rico is erg zwak. Zeker na de verwoestingen van orkaan Maria zeven maanden geleden. Toen zaten ook al miljoenen mensen op het eiland zonder Kees Kax, waar staat het stil? In ieder geval op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen. Het staat flink stil, 11 kilometer tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Raasdorp. Een uur vertraging, er is nu politieonderzoek na het ongeluk. Drie rijstrokken zijn dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A8 en de A10. En we hebben een ongeluk erbij in het zuiden op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel... Logelijk met een vrachtauto. Vanaf knooppunt Galder 7 kilometer file. 16 minuten over zeven is het. Voor het eerst legt een ziekenhuis in het openbaar verantwoording af... over een ernstige medische fout. En dat gebeurt vanmiddag bij een lezing in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De lezing is vernoemd naar Adrian Cullen. De patiënt die in 2011 de dupe werd van die medische fout. Het is de bedoeling dat er voortaan elk jaar zo'n lezing komt. Professor Ari Franks was medisch verantwoordelijk voor de behandeling van Adrian. Dag meneer Franks, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even over die zaak. Wat ging daar mis? Um, ja, wat er mis is gegaan, dat een uitslag van een biopt. Um, met grote vertraging pas onder de aandacht van de behandelende dokter is gekomen. En uh, dat bleek na nadere analyse toe te gaan om baarmoederhalskanker. Vertraging is twee jaar geweest. <lacht> een, een biopt, dan haalt u weefsel weg om dat te onderzoeken? Ja. ja. ja. En, en dat, is, dat heeft lang geduurd voordat het, voordat het terugkwam? Uh, voordat wij die uitslag onder ogen uh, kregen. Ja, dat heeft door omstandigheden heeft dat, uh, twee jaar geduurd. Vanaf het moment dat dat biop was op, uh, uh, afgenomen... heeft het twee jaar geduurd voordat de behandelend arts... dat biop onder ogen heeft gekregen. Ja. en, en, en Daarom is vertraging ontstaan Precies. in de diagnose. Um, en aangezien het om kanker ging, heeft die kanker zich uitgebreid. En is die uh, veel ernstiger geworden waarschijnlijk um, dan twee jaar tevoren. En dat heeft de genezing en, en de behandeling uh, moeilijker gemaakt. Hè. Dus eigenlijk uh, is het heel aannemelijk... dat daardoor die baarmoeder als kanker niet meer genezen kan worden. En er komt ook nog bij dat het UMCU uh, daarna die fout... heel lang niet gemeld heeft bij de inspectie... en ook behoorlijk moeilijk deed over een schadevergoeding. <tie> Ja, er zijn, uh, ik denk er zijn twee dingen aan dit verhaal. Uh, eerst is uh, het missen van die diagnose zelf, dat heb ik u net toegelicht. Maar er valt minstens zoveel te leren uit wat het ziekenhuis daarna voor mevrouw... maar ook voor de betrokken dokter heeft gedaan. En uh, daar gaat het vanmiddag over in dat symposium, die lezing. Zij kregen uiteindelijk wel een schadevergoeding, 350.000 euro. Uh, maar eist er ook meer transparantie binnen de medische wereld. Is deze ja. lezing daar een antwoord op? Nou, een antwoord is een groot woord, maar wij willen wel in elk geval um, de fouten, de dingen die mis zijn gegaan, willen we openlijk en eerlijk bespreken. En wij voelen ons daar verantwoordelijk voor. Dat doen we met de betrokkenen zelf, mevrouw Kullen en haar familie, ook met de dokter. Um, maar we willen daar ook lering uit trekken. Er is veel te leren van dit verhaal en uh, juist omdat dat zo is, uh, is dit ook een kans om um, aan de samenleving te laten zien dat we open zijn. En en... Willen van fouten. Ja. Dus eh, ja, een antwoord. Het is een poging om grotere transparantie hierover te scheppen. Ja, Dat is nadrukkelijk de bedoeling. Leren is nadrukkelijk de bedoeling van vandaag. Ja. Deze zaak dateert natuurlijk al van een tijdje. Eh, want het UMC heeft dus ook toegegeven. Hè, in dit geval dat, ja. ze, dat er niet goed gehandeld is. Ja, um, dat ze weinig steun heeft gehad van, van het ziekenhuis. Zou zoiets dan nu al niet meer kunnen gebeuren? Nou, als, als ik hem even mag opdelen... kijk, wat ik niet kan zeggen... dat er geen fouten meer kunnen worden gemaakt. Wij hebben naar aanleiding van deze fout een aantal zaken geleerd... dus dat een identieke fout zich zal herhalen. Die kans is wel verkleind. Dus um, dat denk ik wel. Maar een ziekenhuis is een ziekenhuis. Dus daar worden wel fouten gemaakt. Hoe um, goed je ook probeert om dat te voorkomen... is dat, is dat onvermijdelijk. Ja. Ik denk wel dat de manier waarop we omgaan... En om zullen gaan met dit soort fouten, dat die uh, veranderd is door de lering die we hieruit getrokken hebben. Uh, en dat dat veel beter georganiseerd is dan in de tijd. Uh, die lezing wordt gegeven door mevrouw Cullen zelf, samen met de behandelende arts ook. Dat, dat is ook eigenlijk wel bijzonder. Ja, ik doe ook een, een bescheiden aandeel. Uh, wij zullen met z'n drieën eigenlijk de chronologie van het hele verhaal vertellen vanaf uh, 2013. Tot, uh, tot nu. Um, waarbij we om de beurt het woord nemen... en uh, vanuit ons eigen perspectief en beleving... dat verhaal vertellen aan de aanwezigen. Um, en um, mevrouw Kuller is daar wel uh, voornamelijk aan het woord. Dat is bijzonder, dat uh, vinden wij zelf ook. Dat, uh, dat is best spannend. Ja. Um, maar we denken wel dat dit uh, de goede en enige manier is om, uh, om, om het te doen. Dank voor de uitleg, meneer Franks. Ja, graag gedaan. Dag. Gaan we naar Armand loegen, want we gaan praten over de sport van gisteren. Na gisteravond zijn namelijk ook de halve finalisten in de Europa League bekend. Het zijn Red Bull Salzburg, Olympique Marseille, Arsenal en Atletico Madrid. En Armand, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Het was net als in de Champions League van de week. Een spectaculaire avond in de Europa League. Ja, je wist weer niet wat je zag. Ik zag een uh, collega die het op Twitter... de spectaculairste week in de Europese voetbalgeschiedenis noemde. Nou, dat, dat gaat wel ver, maar ik kan er wel voor een groot deel in meegaan. Want er gebeurden zulke gekke dingen. Het ging al los vanaf de eerste minuut en het stopte eigenlijk niet meer. En ja, je zag prachtige wedstrijden, ongelofelijke doelpunten ook. En mensen die helemaal door het lint gingen van uh, blijdschap of van treurnis. Ja, het was voetbal zoals het bedoeld was, ook gisteren weer. Wat, wat was het hoogtepunt van al die hoogtepunten? Ja, ik vond de wedstrijd in Marseille het allermooist. Olympique Olympiek Marseille tegen Leipzig. Leipzig had daar vorige week gewonnen in Duitsland met 1-0. Dus Marseille moest een achterstand goed maken. Ik weet niet of je dat stadion een beetje kent. Velodroom, prachtig mooi. En... Echt een voetbalclub. Hè. Die mensen zijn zo fanatiek daar in Marseille. Nou, die kwamen 1-0 voor, of 1-0 achter. Al heel snel in de wedstrijd. En toen ging het helemaal los. Ze maakten drie goals in tien minuten. Ze kwamen voor. Volgens kwam Leipzig weer terug. Uiteindelijk won Marseille met 5-2. Ook nog een goal toen de keeper weg was. In een leeg doel geschoten. Ja, dat alles drop en eraan. En Marseille ging door naar de half finale. Maar ik heb ook een wedstrijd gezien in, in uh, Salzburg. Die, die weer ongelooflijk mooi was. Binnen een paar minuten ging het daar over de kop. Ja, ook nog eens tegen een Italiaanse tegenstander, hè? tegen Lazio Roma. En van Italiaanse clubs verwacht je wel, die kunnen de wedstrijd wel uh, doodmaken. Lazio had gewonnen vorige week in Rome met 4-2. Kwamen ook nu weer voor in Oostenrijk, 1-0. En toen ging het ook daar weer helemaal los. Het werd 1-1. En toen binnen vier minuten drie doelpunten van Salzburg. Dat is nog extremer dan wat PSV deed dit weekend bij AZ... En ja, alles vloog erin. Alles wat ze aanraakten, dat werd een doelpunt. En bij Lazio wisten ze niet wat ze overkwam. En dus ligt Lazio eruit en gaat Salzburg voor het eerst naar de halve finale. Ja, en Arsenal ook. En dat is voor de coach daar, die er al eeuwen zit, Wenger... ook is het weer een succesje dat hij weer eens een ronde verder is. Ja, dat, het zag er nog even per uit voor Arsenal. Die, die hadden weliswaar makkelijk met 4-1 gewonnen vorige week. Kwa, kwamen nu in Rusland tegen CSKA Moskou 2-0 achter. En dan denkt iedereen, oh nee, het zal toch niet weer fout gaan voor Wenger. Maar het ging gelukkig voor hem nu niet fout. Arsenal maakte een doelpunt en uiteindelijk kwamen ze zelfs terug tot 2-2. Wenger won in zijn periode bij... Arsenal nog nooit een Europese beker. Kwam wel heel ver lang geleden in de Champions League. Maar ja, dit zou wel de, al de kritiekassers van hem de mond snoeren... als het hem lukt om een Europese prijs te winnen. Nou is dat makkelijker gezegd dan gedaan... want er zit ook nog een andere club in het toernooi. Atletico Madrid. Ja. En dat is eigenlijk de grote favoriet. Want dat is een ploeg die, als je puur naar de spelers kijkt... en naar hoe lang ze al samen spelen... nog, nog meer kwaliteit in de ploeg hebben dan Arsenal. Ja, vandaag de loting hè? ook hier voor de Europa League en voor de Champions League. Ja, maar je hebt wel het gevoel, Jurgen, dat heb ik altijd dat we het hoogtepunt al gehad hebben. Het, het kan <lacht> toch bijna niet meer mooier worden... dan wat we de afgelopen week gezien ja, hebben. Maar ja. ik laat me graag verrassen. Ja, we gaan kijken welke wedstrijden uit de koker komen... in die beide toernooien. En die gaan we dan ook weer volgen natuurlijk. Dankjewel, Arman Afsaroglu was dat. Uh, Johan, dat is een Nederlandse band. zijn een tijdje weg geweest, maar ze zijn helemaal terug... met een nieuw album, Pull Up heet dat. En daarvan nu WF, WF. I'm stuck on the ceiling Look at my room from above A wonderful sight A beautiful girl in a catsuit A clown in a bad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 Minister Wiebes is ingevecht met Shell en Exxon over de kosten van het dichtdraaien van de gaskraan. De oliebedrijven, de eigenaren van de NAM, eisen een miljardenvergoeding. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. Als de gaswinning wordt beëindigd blijft er voor 50 tot 125 miljard euro aan gas in de grond zitten. Voormalig FBI-directeur James Comey haalt in zijn memoires hard uit... naar president Trump, door wie hij vorig jaar werd ontslagen. Comey omschrijft de president als een onethische man... die losjes met de waarheid omgaat. Trump gedraagt zich volgens Comey als een maffiabaas... Nederlandse F-16's hebben tussen 2014 en 2016 ruim 1800 aanvallen op IS gedaan en daarbij zouden geen strafbare fouten zijn gemaakt, schrijft minister Bijleveld volgens het AD aan de Tweede Kamer. Het OM deed vier keer feitenonderzoek, maar er hoeft niemand te worden vervolgd. Een groep krakers stapt naar de rechter om ontruiming te voorkomen. Zo'n 60 uitgeprocedeerde asielzoekers hebben in Amsterdam-Oost ruim 20 leegstaande huizen gekraakt. En de sfeer zou er grimmig zijn en daarom heeft het OM bepaald dat de krakers weg moeten. En Staatsbosbeheer wil voorkomen dat activisten naar de Oostvaardersplassen komen om dieren weg te halen. De toegangswegen zijn daarom afgesloten met betonblokken. Activisten zijn kwaad omdat veel dieren door voedselgebrek de winter niet hebben overleefd. Dan het weekendweerbericht, dat komt eraan bij Weerplaza Raymond Klaas. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Maar eerst maar eens even de vrijdag. Ja, en die begint op veel plaatsen veelbelovend. Er zijn hier en daar toch echt al wat zonnige perioden... met name in het midden- en zuidwesten van het land. Maar elders zijn ook flink wat wolkenvelden. En er komt lokaal dichte mist voor. En dat is toch wel even oppassen in het verkeer. Met name in Flevoland, Noord-Holland, maar ook in Limburg... en in het oosten van uh, Noord-Brabant. Daar zien we echt zichtwaardes onder de 100 meter. En dat is dus uh, ja, heel slecht. Dus oppassen in het verkeer. Ga er vanuit dat die mist de komende twee uur vrij snel gaat verdwijnen. Ja, en dan krijgen we een weerbeeld met wolkenvelden, soms zon. En misschien dat er vanmiddag ook nog een enkel buitje gaat vallen in het zuiden. Het is overigens zo dat het in het uiterste noordoosten van Groningen flink geregend heeft afgelopen nacht. Daar valt misschien nu ook nog wel wat regen, maar dan wordt het geleidelijk aan wel droger. De wind, die stelt niet veel voor vandaag, die is zwak en veranderlijk. En die draait uiteindelijk vanmiddag naar het westen. En wat voor weer wordt het in het weekend? Ja, het weekend, de zaterdag, die ziet er toch best aangenaam uit, denk ik. In de ochtend kan het wel weer mistig zijn, want die kan vannacht ontstaan, die mist. Maar die vertrekt dan in de ochtend, of verdwijnt in de ochtend, moet ik zeggen natuurlijk. En dan wordt het een dag met wolkenvelden en zon, bij temperaturen die oplopen naar zo'n 15 tot 19 graden. Dat is iets warmer dan vandaag, want vanmiddag wordt het zo'n 13 tot 17 graden. Later op zaterdag kunnen er in het zuiden wel een aantal buien tot ontwikkeling gaan komen. Mogelijk ook met onweer. En die trekken dan in de avond en in de nacht naar het noordoosten toe. En dan is het waarschijnlijk op zondag alweer op de meeste plaatsen droog in de ochtend. Alleen in het noordoosten kunnen er nog een paar buien vallen. Maar die trekken dan naar Duitsland toe. En dan wordt het zondag een dag met wolkenvelden en ook zonnige perioden. En dan wordt het smiddags zo'n 16 tot 19 graden. Dus nog steeds prima temperaturen voor deze tijd van het jaar. En na het weekeinde zien we de temperaturen nog verder oplopen... Met name op dinsdag, woensdag en donderdag wordt het ruim boven de 20 graden... met flink wat zon, zoals het er nu naar uitziet. Lekker man. Raymond Klaassen was dat. Ja, die mist, Kees, zorgt ook voor problemen op de weg. Ja, het gaat alleen wel wat beter, Juggen. Want we hadden natuurlijk een aantal spitsstroken die dicht waren... in Noord-Holland en in Limburg. Die spitsstroken zijn inmiddels weer open. Dus wat dat betreft verbeteren de zichten wel. Twee problemen. De A9, Alkma-Amstelveen, een knopend raasdorp. Dat leidt tot politieonderzoek. Drie rijstroken zijn dicht. Vanaf Beverwijk 12 kilometer filep. Een uur vertraging, ombreiden via Amsterdam, A8 en A10 is een beter idee. En in Brabant een ongeluk met een vrachtauto op de A58 bergen op zoom Tilburg. Het staat vast tussen knoppen Prins en Bavel, 20 minuten vertraging. Ombreiden kan daar via de noordkant van Breda, de A16 en de A59. Geen gedoe meer met backups, grote bestanden in de mail en dure upgrades. Bespaar met Office 365 in de cloud en werk overal gelijktijdig in documenten.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 Nu verlengd tot en met december. Te zien in het De lamar Theater in Amsterdam. Boek nu. anniemgthemusical.nl Ontvang nu bij je bestelling tot een jaar lang gratis scheermesjes. Bestel op amigo.com Vijf en half minuut over half acht zit. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het gasbesluit, daar gaan we het over hebben. Dat doet nogal wat stof opwaaien. Want achter de schermen is een gevecht gaande... over wie de miljarden aan gas die in de grond blijven moet betalen. Op de ministeries in Den Haag zijn de onderhandelingen in volle gang. Ik ga erover praten met politiek commentator Marleen de Rooy. Marleen, goedemorgen. Goedemorgen. En tijdens die gesprekken, begrijp ik, gaat het er stevig aan toe. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. dat, uh, dat horen wij achter de schermen. Gaan die steviger aan toe, want ja, die gaskanaal gaat dicht hè, in 2030... voor de veiligheid van de Groningers, daarvoor is gekozen. En daardoor blijft er wel voor tientallen miljarden euro's gas in de grond zitten. En dat gas stond wel in de boeken bij Shell en Exxon. Dan kunnen ze nu niet meer oppompen. De vraag is nu in hoeverre die oliereuzen aanspraak kunnen maken op dat bedrag. En die strijd voeren Wiebus en zijn ambtenaren nu achter de schermen... Want hij moet en wil voorkomen dat de overheid straks dat hele bedrag... aan die oliereuzen moet gaan terugbetalen. Want over hoeveel geld gaat het dan? Ja, Wiebes noemde eerder een bedrag van 50 miljard euro. Maar rapporten van de NAM en de Gasunie... Eh, eerder rapporten ja, die spreken van een bedrag dat een stuk hoger ligt... en wel uitkomt op 125 miljard euro. Dus dat is eh, ruime verdubbeling. En dit gaat dus over het gas dat dan in de grond blijft zitten... maar het gaat nog veel meer kosten, toch? Ja. Veel meer. Je moet bijvoorbeeld denken aan al die huizen en gebouwen... die in Groningen rondom die gasvelden zijn gebouwd. Die moeten verstevigd worden, dat is beloofd. En dat kost nog eens miljarden euro's. Die oliereus en de overheid die, die zouden die kosten delen. Dat is in ieder geval de afspraak. Ja... Daar staat ook nog maar de vraag: he. staat die oude afspraak nog? Want uh, Shell en Exxon die kunnen nu bij die onderhandelingen met Wiebus zeggen: Ja, meneer Wiebus, u houdt zich niet aan de afspraak. Gooit sneller die gaskaan dicht. Ja, dan betalen jullie ook maar meer mee aan die versterkingsoperatie. Daarover wordt nu gesproken uh, achter de schermen ook. Ja. Um, moet de overheid dit dan uh, nu allemaal zelf gaan betalen? Uh, ja, nou op korte termijn uh, wordt daarover, daar wordt nu over gesproken. Welk deel is nu voor rekening van de overheid? Maar deze bedragen waar we het nu over hebben... die versterkingsoperatie, dat gas dat nog in de grond zit... dat zijn allemaal bedragen die spelen op de lange termijn. Dus tot 2030. Die gevechten gaan dus ook nog wel even duren allemaal. Want op de korte termijn geen probleem? Nou, ook op de korte termijn moet er geld worden vrijgemaakt. Uh, de komende begroting in het voorjaar al. Die gesprekken zijn nu in volle gang. Alle ministers moeten dan langs bij de minister van Financiën, Hoekstra. En, en hoeveel, en, uh, ja? <laughs> nee, ja, en, en bij meneer Hoekstra krijgen ze dan te horen. Uh, ja, jullie moeten geld vrijmaken. Geld vrijmaken voor, ja. uh, voor die begroting, want er is, uh, is wat geld nodig. Ja, want hoeveel is er nodig uh, volgend jaar? Ja. Nou, dat is moeilijk te zeggen, dat exacte bedreigen, Want we weten nog niet hoe snel die gaskraan nou precies naar nul gaat. In welke stappen. Wel weten we dat de staatskas de komende jaren... in ieder geval 2,1 miljard aan gasinkomsten, dus gas wat eigenlijk op de begroting stond als inkomsten... dat ze dat mislopen. Moet daar wel bij zeggen dat er ook natuurlijk kosten aan zitten aan niets doen. Hè? Want denk aan de schade van de aardbevingen die dan zou oplopen. Dus linksom of rechtsom moet dit kabinet... Gaan betalen hmm. en, en dat geld moet dus ergens vandaan, anders vandaan komen. Precies, en dat is het interessante, want in dit regeerakkoord is afgesproken dat alles wat je met het Groningsgas doet rechtstreeks gevolgen heeft voor de begroting. Vorige kabinetten die konden zeggen we laten de staatsschuld oplopen bij dit soort besluiten en dat hebben ze nu veranderd. En daarom moet minister Hoekstra ook tegen al die andere ministers zeggen. Tegen ministers van de zorg, tegen minister van de, bij infrastructuur of veiligheid. Jongens, hebben jullie meevallers? Lever die maar in, want die moeten richting het gas. Dan komt wel de vraag, zijn die meevallers er? En als die er niet zijn, ja, misschien moet er dan wel een klein beetje bezuinigd worden. Dus, um, dat, dat gaan we dan merken, want dat zal bij ons terechtkomen. En, en gaan we gaan aan het ook merken op de energierekening, neem ik aan. Ja, dat is dus de volgende vraag. En uiteindelijk, waarschijnlijk... gaan we dat ook een beetje op de energierekening merken. Ja, want naast al die kosten die we net genoemd hebben... zijn er nog veel meer kosten die erbij komen kijken. Zo moet je bijvoorbeeld denken aan al die schade. Die schades van huizen en bedrijven. Je moet denken aan het gas dat de overheid moet inkomen. En om aan al die afspraken te voldoen. Allemaal extra kosten waar het kabinet van kan besluiten. Dat verrekenen we door op de gastarieven. Waardoor dan uiteindelijk de energierekening wat hoger komt te liggen. Allemaal achter dat gasbesluit komt dit vandaan. En ook dat gesteggel dus op de ministeries. U hoort de politiek commentator Marleen de Roy. Het is een lastige en nogal beladen klus... maar dat is wel vaker het geval bij het OCPW, het agentschap in Den Haag... dat het bezit en het gebruik van chemische wapens moet bestrijden. Een team van OCPW-onderzoekers reist vandaag af naar Syrië... om uit te zoeken of daar gifgas is gebruikt. Een week geleden in de stad Douma en wat voor gas dat dan was. De VN-ambassadeur van Syrië heeft de komst van dat team bevestigd. De OPCW sent vier passports. ...to the Syrian embassy in Brussels. The visas were granted immediately. Um, we hebben ze meteen visa verstrekt... ...en we zullen dan ook geen strobreed in de weg leggen... ...zegt de Syrische VN-ambassadeur. We will facilitate the arrival of the team... ...to anywhere they want in Douma... ...to check whether or not there was use of chemical substances... Sikkel van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. Van instituut Klingendaal, u bent gespecialiseerd ook in die chemische wapens. Is het goed dat dat team daar naartoe gaat? Ja, zeker. Dit team gaat onderzoeken of er inderdaad uh, gifgas gebruikt is uh, afgelopen weekend, wat voor gas het is geweest. En dat is heel belangrijk, omdat ja, in, het, in het gebied natuurlijk een propagandaoorlog gaande is. Iedereen beschuldigt elkaar voortdurend van allemaal gruwelijkheden, onder andere het gebruik van gifgas. En zo'n onafhankelijk onderzoek kan dan uh, ja, verifiëren of er inderdaad uh, gifgas gebruikt is. Maar dan moeten ze eerst daar nog wel komen. Dat is ook geen sinecure, begrijp ik. Nee, dat klopt. En Ik ben ook enigszins verbaasd dat ze gaan, want de afgelopen paar keer uh, weigerde de OPCW nog het gebied in te gaan. Ze zijn uh, een aantal jaar geleden een aantal keer Syrië ingeweest. Toen zijn ze ook beschoten, aangevallen. En sindsdien zei de OPCW, ja sorry, onze inspecteurs moeten wel levend terugkomen. Dus uh, ik denk dat ze dit keer hele goede veiligheidsgaranties hebben gekregen van het Syrische regime, dat ze nu toch weer durven. Stel hè, dat dat inderdaad lukt om Douma te bereiken, um, wat, wat gaan ze daar dan doen? Ja, met name monsters nemen, chemische monsters... of monsters voor chemische analyse... Uh, bijvoorbeeld uh, van de omgeving waar het wapen gebruikt zou zijn. Uh, hè, dat je bijvoorbeeld grondmonsters of monsters van planten kunt nemen waarop sporen zijn achtergebleven. Maar ook bloedmonsters van slachtoffers. Van hè, bijvoorbeeld mensen die, die uh, het overleefd hebben. Uh, maar ook, hopelijk hebben de ziekenhuizen ook bloedmonsters van gestorven mensen genomen en bewaard. Maar ook bijvoorbeeld uh, interviews met getuigen. Hè, om gewoon te horen: oké, okay, wat waren de verschijnselen? Hoe rook het? Uh, dat soort dingen allemaal. Moet ik er wel bij zeggen dat ze redelijk laat zijn, want ze, ja, ze kwamen pas een week na dato aan... dan zijn veel chemische sporen ook alweer verdwenen, ben ik bang. Maar goed, alles is beter dan niks. Ja, hoeveel tijd gaat het in beslag nemen dan, zo'n onderzoek daar te plaatsen? Ja, dat ligt eraan hoeveel medewerking ze krijgen. In principe, als ze gewoon hun werk goed kunnen doen, kun je binnen een dag klaar zijn. Monsters nemen, getuigen spreken... Wordt het moeilijker, dan kan het een aantal dagen duren. De meeste tijd zit in de chemische analyse, in de laboratoria. Zo ook in, de, in Rijswijk hier in Nederland een, een eigen laboratorium. En dat moet ook voor contra expertise naar een ander laboratorium. Ja, Dat kan nog wel een aantal weken duren. Uh, dus ja, uh, voordat we echt zeker weten wat en, en of hier uh, uh, gebruikt is. Uh, dat kan uh, zo nog een maand duren. Is dat OPCW eigenlijk een, een puur onafhankelijke club? Ja, het is een, een club die uh, enigszins tegen de Verenigde Naties aanstaat, maar eigenlijk onafhankelijk is. En het is een organisatie van de lidstaten. En alle landen op na van de wereld zijn lid ervan. Dus uh, ja, in die zin wel een heel breed gedragen onafhankelijke organisatie. Dus zij kunnen eigenlijk onomwonden zeggen wat hun bevindingen zijn straks? Nou, juist niet, zou ik eerder zeggen. Ze zijn wel neutraal en onafhankelijk. Maar alle lidstaten moeten akkoord gaan met wat zij naar buiten brengen. En je ziet dus in deze Syrië-kwestie... dat met name de Russen en de Syriërs, die ook lid zijn... daar nog wel eens problemen mee maken. Zodat ze af en toe een beetje wollig taalgebruik hebben... om duidelijk te maken wat ze hebben gezien. Oké. Okay. Sommige landen denken het gewoon al te weten. Hè? De Amerikanen zeggen dat ze bloedmonsters hebben van slachtoffers... met daarin sporen van chloorgas. Ook de Franse president Macron zegt dat hij het weet. Worden de onderzoeken van de OPCW doorgaans... dan als sluitend bewijs gezien? Ja, op het algemeen uh, is de OPCW echt zo'n neutrale organisatie en die gaan zo... Ja, grondig te werk. Dus echt, echt gespecialiseerd in chemische wapens. Dat geeft meer zekerheid over de resultaten. dan ja, de inlichtingendienst in van Frankrijk. En die hebben natuurlijk ook wel andere belangen om dit soort nieuws uh, uh, duidelijk te maken. Laat staan de Amerikanen of de Russen. Uh, over het algemeen kun je toch wel zeggen dat de OPCW redelijk um, uh, ja, um, betrouwbaar wordt geacht. Al roepen de Russen de laatste tijd ook wel regelmatig. Dit is nep onderzoek, dit is nep nieuws. Uh, uiteindelijk stemmen ze toch wel vaak weer in, gelukkig. Ja goed, nou dan gaat het team dus die kant op kijken of ze Doema bereiken... en of ze daar inderdaad onderzoek ter plaatse kunnen doen. Dank voor de uitleg. Sikkel van der Meer is dat van instituut Klingendaal. We hebben al gesproken over het Europa League voetbal van gisteravond. Nu meer sport met Elisabeth. Ja, Bayern München heeft een nieuwe trainer gevonden. Volgens Bild neemt de in Duitsland geboren Kroaat Niko Kovac na dit seizoen het stokje over van interimcoach Joep Heinkes. Die werd eerder dit seizoen aangesteld als opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti. En Kovac, die nu nog coach van Eintracht Frankfurt is, speelde zelf tussen 2001 en 2003 voor Bayern. De Zuid-Duitsers over veroverden afgelopen weekend voor de 28ste keer de Duitse titel en ze bereikten woensdag de laatste vier van de Champions League. Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de grote prijs van China de vijfde tijd neergezet. De Limburger was op het circuit van Shanghai bijna zeventiende van een seconde langzamer dan Lewis Hamilton. De Britse wereldkampioen zette de beste tijd neer, net iets sneller dan de Finse coureur Kimi Raikkonen. En Verstappen was ook iets langzamer dan zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo. De Duitser Sebastian Vettel, die de eerste twee races in Australië en Bahrein won, noteerde de zesde tijd. En straks, over een een kwartiertje ongeveer wordt de tweede vrije training verreden. Het aankomende weekend staat natuurlijk in het teken... van het mogelijke kampioenschap van PSV. De koploper in de eredivisie treft op eigen veld achtervolger Ajax. En bij een overwinning is de 24e landtitel voor de Brabonders een feit. Middenvelder Marco van Ginkel vertelt in de Telegraaf... dat hij de hele week alleen maar met deze wedstrijd bezig is. De PSV-captain hoopt dat zondag de beslissing valt. Thuis tegen Ajax, dat is zo'n unieke kans... Dit is de wedstrijd van het jaar, zegt hij. Van Ginkel, die wordt gehuurd van Chelsea... heeft een belangrijk aandeel in een eventueel kampioenschap. Hij was in de 26 wedstrijden die hij speelde goed voor 14 doelpunten. En nog een sportevenement dat dit weekend een hoofdrol opeist... is natuurlijk de Amstel Gold Race. De enige Nederlandse wielerklassieker begint zondag met een minuut stilte. Dat heeft koersdirecteur Leo van Vliet gezegd tegen L1... Het peloton staat daarmee stil bij de dood van de Belgische wielrenner Michael Golaert. Die overleed afgelopen zondag. Nadat hij tijdens Parijs-Roubaix werd getroffen door een hartstilstand. En Golaert's ploeg ontbreekt in de koers omdat ze geen wildcard heeft gekregen. Hoeveel kilometer staat er op deze vrijdagmorgen? Kees Kwaks. 40, uh, Jurgen, dat is uh, netjes voor een vrijdagochtend. Nou, de mist op veel plaatsen is bijna opgelost. Spitstroken zijn weer open. De A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen, opruimwerkzaamheden bij Raasdorp. 10 kilometer vanaf Beverwijk Oost, drie rijstrokken zijn nog dicht. Verkeer kan omrijden via de A8 en de A10. Op de A58, de leep van een ongeluk vanaf Bergen op Zoom naar Tilburg... Er staat nog 5 kilometer voor Sint-Annebos. 20 minuten vertraging, alle rijstrokken die zijn weer open. Teruggedraaid uit 1966, nu Autos Redding. Autos Redding. Respect was dat. 10 minuten voor, acht is het. En ze zijn wakker zo te horen. De kippen in Lutten op het bedrijf van Iris Odink. En de haan van dienst die ze wakker heeft gekakeld... is Martijn van der Zanden. Ja... In de kippenstal inderdaad. 16.000 kippen heb ik hier zo ongeveer om me heen. Ze zijn wakker, dat heb je goed gehoord. Het licht is hier rond uh, 6, 7 uur aangegaan. Uh, en we hebben zojuist alvast even één luik open gedaan... waardoor nu de, de wind een beetje naar buiten komt. Een klein uh, straaltje zonneschijn. En de kippen, ze moeten er nog een beetje aan wennen, ja, ze staan echt heel aarzelend te kijken voor het luik. Uh, wat normaal pas om tien uur open gaat. Maar uh, ja, een enkeling waagt zich al buiten. Ja, want is inderdaad, want voor het eerst in 18 weken mogen ze naar buiten. Denk je dat ze dat dan ook missen, inderdaad? Dat ze, nou ja, dat ze dus niet naar buiten kunnen. Nee, die indruk heb ik serieus niet. Uh, we hebben hier binnen genoeg afleiding uh, aan lucernebalen, pikstenen. En zoals je ook kunt zien, ze, ze gaan niet en masse nu naar buiten. Het is niet wat, net zoals de, de koeien, als ze weer de wei mogen, dat ze de wei in dachtelen. Dat is bij kippen in ieder geval niet het geval. Nee, kippen zijn best nieuwsgierig, dus je ziet ze wel kijken en dan heel voorzichtig naar buiten gaan. Maar het is niet zo van, uh, dat ze in één keer los mogen. Nee. Ik zei het al, voor het eerst in 18 weken mogen ze hier weer naar buiten. Het uh, kwam door de uitbraak van de vogelgriep, vier maanden, ongeveer vier maanden hebben ze binnen moeten zetten. Uh, het jaar daarvoor was het ongeveer vijf maanden. Ja, het, het lijkt wel een jaarlijks terugkerend probleem natuurlijk. Ja, en dat is ook iets wat serieus met elkaar... met allerlei partijen uh, ja, bekeken moet worden en besproken. Hoe kunnen we dit structureel gaan aanpakken? Want dat dit geen uh, oplossing is, dat, dat mogen duidelijk zijn. En uh, we hebben al wel vaker uh, geroepen een, een concept bij de melk. Hè? Dat, dat kippen ook gedurende die natte wintermaanden binnen mogen blijven. En dat, dat zou voor de kip echt niet uitmaken. En voor de sector een enorme uh, ja, oplossing zijn. Ja, want daar hebben jullie vanmiddag ook een overleg over. Ja, er is uh, een strategische aanpak vogelgriep in overleg met alle geledingen uit de pluimveesector, de overheid en de dierenbescherming. Gaan we met elkaar uh, bekijken hoe kunnen we dit structureel uh, oplossen. Ja. Want nu is het dus inderdaad even bij, voorbij, maar kijken jullie ook inderdaad met angst en BVA. Ja, wanneer komt de volgende uitbraak? Nou ja, het, het, uh, het blijft altijd moeilijk. En uh, kijk, je zit niet ook in Nederland op een eiland. Uh, we, uh, als je kijkt dat Duitsland bijvoorbeeld. in dezelfde afgelopen periode de kippen gewoon buiten heeft gehad. En dat is hier ongeveer, wat is het, 10, 20 kilometer ja, vandaan? Precies. Daar liepen kippen gewoon buiten. Terwijl collega's uh, vanuit hun keukenraam konden zien dat de kippen uh, van hun uh, binnen zaten. Terwijl collega's aan de overkant uh, buiten. Dat, dat is niet uit te leggen. Uh, het virus stopt niet bij de grens. Dus dat, dat is een hele lastige. Uh, ja, maar wanneer doe je het goed? He? Ik, ik zou niet graag de keuze hebben gemaakt... Uh, twee weken geleden bijvoorbeeld doe heel Nederland naar buiten. En dat je dan met een week toch weer een, een uitbraak hebt. Dus ja. het, is, het is en blijft heel moeilijk... Wanneer doe je het goed? Ja, maar jullie zeggen wel, het zou wel goed zijn als er een Europese aanpak zou komen. Ja, nogmaals, het virus stopt niet bij de grens. Het is een Europees probleem. Uh, alleen uh, landen gaan er verschillend mee om. Ja. Nou ja, wat dat betreft, daar zou inderdaad naar gekeken moeten worden. Deze kippen, voor mij trouwens, want het zijn ongeveer 16.000 hè? Ja, 16.000 hennetjes van 52 weken oud. Dus die hebben al behoorlijke poos buiten kunnen lopen. En ja, nogmaals, nu voor het eerst weer naar buiten. Dat wil niet zeggen dat ze nu in één keer naar buiten vliegen van jippie, het mag weer. Nee, dat gaat allemaal heel voorzichtig. En je zag net een kip. Die buiten was, die ook wel weer binnenkomt. Nou, in de loop van de dag kunnen ze dus hier inderdaad allemaal naar buiten. Gaan we gaan maar eens even kijken hoe dat hier gaat verlopen. Dat was Martijn van der Zanden. U hoorde het al in het nieuws vanochtend. Japanse onderzoekers die hebben in de zeebodem van de Stille Oceaan een waardevolle ontdekking gedaan. Rond het koraal Minami Minamitorishima, ruim duizend kilometer ten oosten van Japan is dat, is een grote hoeveelheid bijzondere metalen ontdekt. Ik praat erover met de geoloog bij Naturalis Museum, Leo Kriegsman. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u wat daar gevonden is dan, meneer Kriegsman? Uh, ja, het gaat om een uh, diepzee kleiafzetting met uh, zeldzame aardmetalen. En dat zijn dan bijvoorbeeld? Ja, de, dat is een heel rijtje lastige namen. Er zit bijvoorbeeld samarium in, neodymium, cerium, lantaan, gallium, iterbium. Nou, dat zijn gewoon een heleboel van die uh, bizarre namen. Het ja, zijn we... zeg maar elementen die niet zo heel veel voorkomen op aarde. Nee, wat kunnen we ermee dan? Nou, die zijn heel belangrijk op het ogenblik in onze technologische samenleving. Uh, wordt, ze worden bijvoorbeeld gebruikt in allerlei uh, producten... zoals uh, telefoons, uh, computers, uh, ook magneten die worden gebruikt uh, zeg maar voor uh, onze nieuwe... Zeg maar, we gokken nu op een duurzame energie, dus we zijn heel erg bezig met windenergie... maar we hebben turbines nodig met, met uh, magneten. En in die magneten zitten ook zeldzaam aan. Ja, en ik begrijp dat we hier wel een tijdje weer mee vooruit kunnen... Ja, we kunnen hier wel een tijdje mee vooruit. Het is nog niet, uh, nou ja, volgens mij zijn ze nog niet, helemaal niet klaar met de exploratie. Maar uh, op dit moment hebben ze het over 16 miljoen ton. In China ligt op dit moment de grootste uh, bron van zeldzame aarde. Die, uh, daar hebben ze een reserve van ongeveer 40 miljoen ton, dus die is nog groter. Maar goed, het is natuurlijk wel belangrijk om te beseffen dat Japan alleen maar in dat kleine stukje oceaan heeft gezocht waar zij de zeggenschap over hebben. Het kan zijn dat ja, er nog meer ligt. is. Ja, dan zou het kunnen dat er meer ja. licht ja, ja, ja. is, is. dat ook bijzonder? Want je denkt toch eigenlijk. intussen is alles wel zo'n beetje in kaart gebracht. Maar dat is dus niet zo. Dit, dit wordt dan toch even weer ontdekt. Nou ja, het apart is natuurlijk. dat we. aan de ene kant sturen we mensen naar de ruimte. maar op dit moment is het dat. Uh, we eigenlijk nog relatief weinig weten van de oceaanbodem. En dat is natuurlijk 70% van het aardappelvlak. Ja. Dus daar valt nog gigantisch uh, veel te ontdekken. Ja, ja, nou dit is er zo eentje van. En we weten dus nu, uh, dankzij u ook een beetje wat we ermee kunnen. Dank voor die uitleg. Geoloog uh, bij Naturalis, Leo Kriegsman, hoorde u. Duizenden kankerpatiënten in Amerika hebben een rechtszaak aangespannen tegen Monsanto. Ze beweren ziek te zijn geworden van de onkruidbestrijder Roundup. She told me that it was a perfectly safe and effective herbicide. You could even drink it. Wetenschappelijke experts worden onder Ede in de rechtbank ondervraagd. Look at Hodgkin's lymphoma. So the only conclusion we can draw is. The truth. Fabrikant Monsanto staat nog steeds vierkant achter het product. Roundup did not cause the these are from. Zondagavond om 7 uur, Reporter Radio in Amerika. Met nieuwe ontwikkelingen rond een omstreden onkruidbestrijder. Op NTO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Mag ik even je aandacht? Lippenstift goed, geschoren, op weg naar kantoor, nog even op die auto voor je letten.